spelen naar de romanceclus Het geslacht Jarda van Teun de Vries, regie Ad Kleupler. 65, Mem. Oh, heb ik op school geleerd. Ach, wat zou jou op die school voor onzin leren? Terwijl je nog grotere heiden bent dan je vader. Hoe laat is het eigenlijk? Oh, hij is met de laatste neukbussen langs gereden. Oh, ik kom zo met een lege wagen terug. Ik geloof dat ik hem maar eens even tegemoet ga. Loop dan onderweg even bij de winkel aan. Een pond groene zeep, een pond grutten en een half pond koffie. Uh, wacht, hier is geld. Gelukkig, hè, Mem, dat we, dat we nou niks meer op de pof hoeven te kopen. Tenminste één goede kant van dat gesjouw voor die melkfabriek. Uh, wacht, Dikke. Je vergeet de mond. Oh, dat is waar ook. Kom op, Kees. Ja. Daar gaat de piqueur, piqueur zeg je? Jarig Vierda. Weet je dat nog niet? Het laatste van zaterdag. Hij was een tikkie aangeschoten. Tegen Kerst de cafébaas gezegd. Dat hij vroeger met hardravers gereden heeft. En nou noemt Kerst hem stevast. De piqueur. Nou. Daar zullen ze bij mijn thuis om lachen. De piqueur. Nou. dat zou je ook niet zeggen. Als je die knollen van hem voor de melkwagens ziet sukkelen. Hoeveel zal die er al versleten hebben? Oh, het steekt niet zo nauwtje om, hè. Zes, zeven of tien. Hij haalde ze bij Paulus Slim in Sneek vandaan, alsof het grutte meer was. Maar, ik kan je er wel bij zeggen, dat hij verleden week bij mij gekomen is, om mijn schimmel te kopen. Ik moet eindelijk eens een paard hebben dat langer mee kan, zei hij. Is hij zo ver dat hij die schimmel van jou betalen kan? In twee keer, zei hij. Ah, maar ik... Ik moet hem toegeven, hij is mirakels uit de onderwal opgeklauwd sinds hij hier is beland. Twee beesten op stal? Varkens, geiten, kippen? Oh, kom de maar eens om. Ja, een rare seis. Maar, zoals ik zeg, hij heeft ervoor gezwoegd. Mellenkruier. Nou, hij liever dan ik. Ik was trouwens een van zijn eerste klanten. Ik wist niet hoe ik het had destijds toen hij me daar opeens kwam opduiken... om mij als leverancier te werven voor Jettings zijn boterfabriek. Ja, heeft er heel wat voor ons bijgesleept. Dat wel. Dat zou Jetting geen windeieren gelegd hebben. Nee, nee, nee. Weet je wat mijn vrouw zegt? Dat ze jarig, dan nog altijd dankbaar is. Geen ellende meer met karnen en bedorven boter thuis... nou de melk naar de fabriek gaat. Ja, zo'n lang gist, hè. Weet je wat dominee Thalma is tegen mij gezegd... Had toen we het over jaren hadden... Het is Gods wonderbare beschikking dat hij zegen weet te werken door middel van de heidere. Ja, God heeft zo zijn geheime bedoelingen, Tjome. Ja, hoe is het, Lusje? Zie je Regina nog wel eens? O, oh, je snatertome. Oh, je hebt wel het een hele tijd ondergelopen. Is het waar dat ze willig in de tomen wordt, al je met flink wat strooigeld op de proppen komt? Ah, wat zwet je... Jaren houdt er in de gaten als een wakel. Oh, kom, kom, kom, Lutze. Die is toch tweemaal per dag een paar uren van huis? Man zwijg over Regina. Een duivelswijf. Als je nou van Heidenen praat, hè? De zonde staat over het hele voorkomen geschreven. Wil je wel geloven? Voor ik dat zwarte loeder gezien had, toen wist ik niet dat er zulke wijven bestonden. Een man, mag God, waar ik leiding en bescherming binnen als je met haar te doen gelegd. Ze zou je in de valstrikken laten tuimelen voor je erinig in had. Ze zeggen dat Wigert Weidema haar nog altijd in het geheim opzoekt. Ja. In zijn bootje, achter de opvaart. Ja, Hij had het al maar een zwaar weg van Regina. Toen zij een jarig hier destijds met het oude woonschip aanlanden. Vlak achter zijn huis. Wat een temptatie. Nou, nou dat zou Wigert wat geld gekost hebben. Een hoer is een diepe gracht. Een vreemde vrouw is een enge put. Delilah, lila, Delilah. Ach, foei. Al dat wereldgepraat. Nou, wat zou je maar zeggen? Als we ons de mond te spoelen in het café. Nou, nou, nou. Eentje dan, hè. Geen onmatigheid, jongen. Onmatigheid? Waar zie je mij voor om? Slaap je? Nee, ik slaap niet. Ik lig alleen maar wat te soezen. Ja, ik heb zo'n zondagmiddag in het gras. rustig ik geloof ik nog lekkerder uit dan in mijn bed. Zeg, uit. Moet ik later eigenlijk ook melkrijder worden? Jij? Natuurlijk niet. Dat wil zeggen, als je niet wilt. Jij wordt boer. Ja. Dat wil ik wel. Volgend jaar kom je van school. Dan kun jij voor het vee zorgen. We kopen er nog een koe bij. Of twee. En misschien nog meer schapen. Een boer wil ik wel worden, Maar, maar melkrijden niet. Zwaar werken. Bus op en af te wagen. Op en af. Ja, en zoveel van huis? Ja, te veel. Kopen we er later nog een paard bij? Dat zou mooi zijn, wat. Paarden kun je niet missen. Zelfs al heb je geen werk voor ze, zo hebben het er toch bij. Van een paard heb je vaak meer plezier dan van een mens. Zeg is het waar dat jij. dat je vroeger met harddravers gereden hebt? Wie zegt dat? Hm? jongens op school. Ze zeggen dat jij tegen een keer als van het café beweert dat je. dat je bent geweest. Het is waar. Met eigen paardenkuur. Wanneer was dat dan het? Dat heb je nou iets van verteld? Oh, het is zo lang geleden. Huh? Toen hier het Tweede Meer aankwamen, toen. Uh, waren we erg arm, hè? Is het niet? Doodarm. Huh? Maar, maar als je vroeger met paarden hebt dan. dan was je toen toch rijk? Ik had geld, ja. Hoe is dat dan nu? Ik, ik, ik had tegenslag. Ik zou niet bij me blijven werken. Heid. Waar komen we vandaan? Wat doet dat er toen, jongen? Ja, ik wil het weten. kan ik de jongens op school antwoord geven. Ze treiten hier toch niet? Of wel? Ze passen wel op. <laughs> Jij bent niet bang, hè? Ik kan ze allemaal aan. Ja, dat is goed, jongen. Maar je kop niet kan, maar door de eerste de beste lubbel. Heid. Je hebt me nog steeds niet verteld waar we vandaan komen. Uit het noorden. Een baradeel. Weet je waar het is? Nee. Heb ik nog een paken, en beppen? Nee. Ooms en tantes? Nee. nee. Zijn we dan helemaal alleen op de wereld? Jij en Nim en ik? Helemaal alleen. Ik weet nog dat er een oom Karel was in de veenderij. Herinner jij je dan nog de veenderij? Ja, ouder. Ik geloof dat het er altijd erg koud was. Ja, dat kwam omdat je vaak honger had, jongen. Ja. En er waren veel mensen en kinderen. Ja. En ik had luizen. Ja, die heb je ook gehad. Wie was oom Karel? Het was geen oom. Je noemde hem alleen maar zo. En waar is hij nou? Weet ik niet. Weggegaan. Hij kwam uit Holland. Die, die boeken, hè, waar men wel eens in leest, die zijn van hem, hè? He? Wat gaan jou die boeken aan, jongen? Ik wil niks meer van hem weten. Hij is weg, zeg ik je. Misschien wel dood. Ja, en waarom wel nog aan hem denken. Mem, die denkt aan hem... Anders zou ze niet zo vaak in die boekenblader. Hou jij van je moeder? kan het niet zo precies zeggen. Je weet nooit wat ze zal doen. Ze heeft van die buien... Buien, hè? Soms slaat ze me en snout ze. En andere keer krijg ik zomaar weer centen voor, voor knikkers of zoethoud. En de jongens op school... Zeggen die wel eens iets voor je? Mee? Dat zeg ik niet. Hekken, loop niet weg. We gaan zo naar binnen thee drinken. Ik heb geen zin in thee. Ik neem de schouder ga ik varen. Kom, Kees. En wat blijf je nou? Kijk, uit bij de zet, groot hekken. Er zit wel eens een draaikolk. Ik weet precies hoe ik daar mee moet komen. Gewoon wees, je is rustig hier dan. Je staat op scherp. Het uitvaaier hoort er niet bij. Uh, wat een noorddalige noordenwit. Ik uh, had het verdomd kunnen denken als stil een stille doppe dag. Vergevoegd is een Geest je ogen. Neem je de adem. Uh, wacht, er liggen nog oude zak op de wagen. Ik kan hem inwikkelen. Dat helpt hem eens iets. Oh. Ja, kalm jongens, kalm hou het op het midden als je de meeste wat het midden was die sneeuw neemt alle haar weg ik oh. voelde dit de beroersen dit wat sinds jaar en dat op oudejaarsdag morgen staat op de mallenbriefjes meer dan -10 Allemaal mensen zijn van de nieuwe eeuw. Huh? Zullen we graag door veranderen. Er is dus gewoon zo'n datum als vandaag je wel wat doet. 31 december 1899. Nou, heen ligt er maar aan begraven. De kan ook wat beter begraven zijn. De het toren het maar sneek nog. En ik dacht dat ik al zo ver buiten de stad was. Dan breek ik mijn rug en mijn armen aan het ambulance met de bus. Voor 60 jaar. Ik heb er al lang mee moeten opbouwen. Ik breng het geld uit, de zit. kan ik niet laten. Er moet meer bij. Dan zal het met dubbeltjes en cijfers. Ik weet het met mijn verstand dat het gek werk is. Zo veel pijn ook bijna zelf een koek. Een koppel schapen. Waarom deed ik het. Dan doe ik het nog. Ik moest iets bewijzen. Dat was het. Ik moest deze hele, hele ritsige hengsten laten zien wat ik aan kon Van de grond op. <laughs> Zes koeien, een stier, twee paarden. Uh, voor ekken, geen polder en geen terugsteken meer. Ach, ten meer rechts zo gaat het niet. Hola! Hola! Hola! Hola! of ik kan de wagen vastgevroren zit. Uh, gewoon gelukswind, ga eens een ogenblikje liggen. Nee, nee, nee, nee, jongens, dat is niet tegen jullie. Dat is tegen die stomme overmacht daarboven. Die zit me weer eens dwars. Nou, uh, kom, kom, loop er maar. Komt er. Kom. Oh. Kom er. We zijn door de bocht. Dan gaat het recht op het doel af. Godstallerbij, wat heb ik die borrel zo meteen. Je laatste staal, wat dat nodig? Hij kan eraf vandaag. De premie die die kantoorklerk verjet ik me toen het loket toeschoof. was geen kattenrek. Voor de dienstjarige ja. Als ik dat geld eens achterover drukte... Mezelf. Ze zullen er thuis geen stuk blok minder om weten als we er niet over praten. Wat ben ik eigenlijk aan het doen? Geld van mezelf, achterover drukken voor mezelf? Ach, dat moet ik ermee doen. Begin ik suf te worden. Hoi! Help dan! Zet de benen slapknapen, laat je kop niet hangen, hou! Eten. Dat zij het niet in handen krijgt als ook een huh. Zij die denkt dat ik niet door haar in de achter de pakse streek Kijk, dat ik niets vermoed. Terwijl ze zich s'avonds naast mij in de teken roept. Niet te naderen, niet te roeren. Die hekel hekelteef. Ik weet het ook. Die doet ze zo goed als ik. We praten er alleen niet tegen elkaar over dat zijn moeder een trilgat is. Ik heb het destijds een pijn gevonden dat hij het wist. Nou zie ik hier dat het beter is. Hij houdt niets van haar. Hij geeft alleen om mij. Hij is Een echte jaar die laatste die erin wil moet ik met Regina beginnen. Het is een tijd geweest dat ik medewerde met haar had. Terwijl het woeste wezen bijna vergeven kon. Bro, als mijn Allah komt uit de schande zetten. Ik zo duidelijk merken dat ze me ook de cent op heeft. Hé, hey daar! Die er al godverdomme vlak voor een melkwagen over. Moet je je poten breken? Ja, jij, jij daar! Laat de bakken zien! En dat zijn de ruiten van de laatste stuiver. Ach, wat een zegel, eindelijk weer eens wat ik wil zien. En ik wil u dus hier de staat laten eh, staan. Zo, jongens. Hier zullen je even neerzetten in de beschutting van het huis. Oh. Wat Oh. oh. Christen en zielen, hoe kom ik weer van die bok af? Alsof ik geen botten meer in mijn lijf had... ...maar een boom van ijs. Uh. Nou, nou, nou, wie daar daar? Je brengt de complete Noordpool mee naar binnen. Groet. Ja. Nou, het sneeuwt harder dan ik dacht. Goedemorgen uh, allemaal. Goedemorgen. Uh, nou. Ik ben het op het middag van Vloerenveld, man. Nou, hier. Medicijn. Uh, kleine slokjes. Uh. Geen tijd voor kleine slokjes. <coughs> Proost. Niet ja. hier ja. ja. ja. ja, met de kachel, met je verkleumde lijf. Proost. Toch even mijn handen warmen. Nou weer een vallen jaar, ja, hè? Piqueur. Ja. Zeg maar gerust een hel. Schenk me er nog een. En nog een flinke karwei voor de boegen, hè? Met al die bussen. Dikke dertig klanten. Ja, gooi maar achterover. En laat je er een inschenken van mij. Uh, hm? well, uh, uh, op jouw gezondheid. Hoi, uh, ja, hey, okay. stare Gizan. Dat Pondooi je wat tijd hebben. <laughs> ik heb weinig tijd. Zeg, wat hebben ze in de stad voor nieuws over Transvaal? Hey. Hier in het Fries Volkblad uh, staat alleen oud nieuws. Uh, ik, ik weet niks van, nieuwsjes. Ik spreek over Transvaal, man. Uh, uh, ik ben moeite met die dingen. Komt zorgen genoeg, wat? <tus> Nog een borrel, piqueur? Uh, van mij mag het, maar ik raad je. Uh, mijn laatste. Gezondheid. Zalig uh, ja, uiteinde. Oh. En een gelukkig begin. Kijk, leg het hier Dat is een gek, ding, wat. Vannacht van de ene eeuw. In de andere. Ja. Weet je wat ik om middernacht te doen? <totstutters> nee, met mijn wijf. Ik naaier van de negentiende in de twintigste. Is dat niks voor jou? piekeur? van de ene eeuw in de andere. Met dat knappe vrouwens. Ja. Ja. Ja. Veldman, betalen. Nee, vanavond krijg je ze gratis, piekeur. Ja. Bedankt. Ja. Uh, een groep met ja. z'n allen. Ja. Hey, kom goed thuis. Ja. <laughs> Nog eens Regina. Wat bemoei ik me eigenlijk nog met dat pestvolk? Ergens anders gaan wonen, waar ze niks van me weten. Moet je vooral doen, jarig verjaardag. En alles weer waarvoor we aan beginnen. Bij de Satan. Ik zit met klinkijzers aan Regina vast. Zie ik daar licht? Het zou de boerderij van Lutzer Klaver kunnen zijn. Uh, het, het komt en het gaat. Nee, het zit in mijn ogen, geloof ik. Uh, het, uh, wel, verdomd. Dan schiet me die vreemde kerel weer om mijn paren langs. Wat doe ik het nou? Hij loopt gewoon weg achteruit. Over ijs en sneeuw. Alsof hij glijdt. staan. Ja jij daar. Jou wil ik zien. Wat heb je gezegd? Laat je stem nog eens horen Doerak. Je dacht mij je te draaien Wat is er niet? Ik kom verdwenen, te Meegenomen door de wind. Kan niet. Kan niet. We ja. zitten ernaar schallen. Ja, ik heb vier borrels. Ik het is niks aan de wagen, de beesten en mezelf. Wij bent er niet, vriendje. Houd! Wou je mij bewijzen dat ik me vergis? Laat je spoel zien. Ik geloof niet in jou. Wat doet dat? Nog over de weg alweer. Hoe komt het dat ik jou zie, terwijl ik mijn paarden nauwelijks onderscheiden kan? Die vierkante waard. Kort het je voor je handen in de zakken. Ben je het of ben je het niet? Nee, je wacht hè. Waarom eigenlijk? Je hoeft je niet meer te vertonen. De wegen zijn verscheiden. Het pleken voor de arbeiders is allemaal vastgelopen. Een mannetje in de tweede kamer, dat was een vergissing. De homela heeft het zelf gezegd. Beter dan een volksvertegenwoordiger in Den Haag is het voor een arbeider om het geweer met vijf scherpe patroon in huis te hebben. Dat heeft hij gezegd. Alsof het zou helpen. Niks houdt. Niks. Ieder voor zich, dat is het enige. Ja, daar heb je ook vergist. Als je de hand op hebt tegen de verdrukkers, slaan de vandieten in niet voor je mond en mouw. Je doet er beter aan, vriend. Over het toneel te verdwijnen. Ik wil weten of je nog net zo uitziet. Nee. Nee, jij kunt hier niet lopen. Hoe zou je moeten komen? Hij glijdt weer. Achterwaarts en weg. Hij glijdt over de sneeuw. Alsof hij een spook was. Ben je een spook? Ben je een mens? Weg is hij. Wat? Wat? Achterdragen. Dat kan niet. Je liep net nog voor me op. Je kunt niet tegelijk voor me en achter me zijn. Karel! Karel! Verlaag ze me niet! Dus, dus toch voor uit. Karel. Karel. Vlieg niet zo donders Karel. Wil je naar haar toe? Wil je soms een weg verhaal? Je hebt haar gehad samen met mij. Je kon niet genoeg van me krijgen. Dit als ik. dit als ik. Kan je niet zien? Wat wil je van me? Wat wil je van me? Leg me uit, Karel. Waarom je hier bent. Waarom je tegen me roept. Allee. Allee, toch. Allee, Ik haal je wel in. Nou, weet je wel niet dat ik. Hij met twee beste paarden, Die kunnen zelfs draven. En draven met een volgewaren melkwagen. Karo! we! Hier Hoor uit dat toch klaar? uit dat toch gaan. Hij moet daar voor ons uitlopen. We halen hem in. We zullen hem hebben. We zullen erachter komen. toch! Harder! Hoi! Moet ik soms op de wagen gaan staan? Vroeger op de staan. Als ik haast stond, ik op de te lachen. Ik zal je laten zien dat ik het niet verleefd heb. Oh, oh, daar schiet nog eens mee, tussen de dieren door. een doodstuk weer. Ik blijf op mijn benen hangen. Hou aan de honding. Er zit de pas. Ik moet opstaan, ik moet op die wagen staan. Oh, oh, wel hart en trots, ik achter de bieden. Dat kan niet, dat mag niet. Geluk niet, beestjes. Het is maar een stuk weer dat er wappert. Een doodstuk weer. of Tjalling dat het gaat vriezen? Sneeuwstorm en nieuwe maan. Het ziet er niet best uit, Reino. Weet je dat ik die burgerlui wel eens benijd? Die zitten in de wintertijd warm en beschut in hun huizen. Geen zorgen met vee en buitenwerk. Maar echt gelukvogels. Hm, zoals herren en Antje. Het heeft onze herren daarmee te maken. Nou, hij is ook zo'n burgerman geworden. In een warm en beschut huis. Een koopman. Zakenman. Dat kan moeilijk anders. Zou die zich nou ook een geluksvogel voelen... Wat een vreemde vraag, Jalling. Het loopt mee in alles. In alles? Nou, drink je thee uit. Ze wordt warmer waar je bij zit. Oh, is dat schrikken. Wie is het? Oh, Elke Brander. Met de Leva de courantie. Goedemiddag samen. Oh, dat is niks voor jou, Elke. Zo op de deur te bonzen. Ik heb er nog hartkloppingen van. Spreek me, Reno. Ik ben er zo voor remers van. Wat is er dan gaande, Elke? Dat is dat gebeurd in de Transvaal soms? De boeren, die bijten van zich af, die redden zich wel. Nee, daar staat iets in die krant van vandaag dat jullie aangaat. Of het moet me sterk vergissen. Dat ons aangaat? Waar dan? Nou, oh, leg die krant naar op tafel. Hier, Rijnouw. De burgerlijke stand, een doodsbericht. Huh? Doodsbericht? Geef mijn brillers aan, Rijnouw. Ik heb hem op. Ik heb net in het landbouwblad zitten lezen. Uh, lees jij het maar liever voor, Rijnouw. Ja, nou, nou begin ik ook heel helemaal te trillen. Lees jij het, Elke? Keer? Nou, kalm blijven, mensen. Er staat hier iets over een zekere Viarda. Lees op. Hierbij geven wij bij droevenis kennis van het overlijden van onze man en vader... ...jarig Wiegmans Viarda. Op de leeftijd van bijna zestig jaar... ...ten gevolge van een noodlottig ongeval op Oudejaarsdag, 1899. Ja... Jarig Wiegmans... Dat moet je broer zijn, Jalling. Mijn broer, ja. Dus toch familie? Elke lees eens verder. Wie staan eronder? Twellemeer, 1 januari 1900. Erwiarda geboren Zwanenburg, Ekke. Wat een vreemde namen. Waar ligt Twellemeer? Bij Sneek, meen ik. Noodlottig ongeval. Kom tot jezelf, Tjalling. Je Schok, nou. Mensen, mensen, had ik dat nou maar wat zachter aangepakt. Jij kunt het niet helpen, Elke. En jij, Tjalling. Ik kijk ervan op dat je je de zaak zo aantrekt. Je hebt je broer in twintig jaar niet gezien. Stomme broer hij nog. De dood slaat toe mensen waar het dan past. Sterkte, Tjalling. Ik ga maar weer. Dat lijkt me beter, Elke. Kom, Charling. Laat de vlerken niet zo hangen. De klap kwam aan, nou? Ik wist niet dat je nog zoveel om die jaren gaf. Ik wist het zelf niet. Het leven heeft rare kronkels. Je zult je dit geval toch uit het hoofd moeten zetten. Eerst moet ik daar naartoe. Daarnaartoe? Naar Twellermier. Naar de begrafenis. Als die tenminste al niet geweest is. Twellermier? Je, je kent die familie niet eens. Ik moet er naartoe, Reino. Is dat nou verstandig? Ik wil hem nog één keer zien. Als het kan. Ik terecht bij jarig Viada. Wat je van hem? Uh, u en ik kennen elkaar niet. Hm. U bent jarig zijn weder. Ik ben Regina. Mijn naam is Tjalling Viada. Tjalling? Zijn broer. Man, hoe kom je verzeild? Ik las het doodsbericht in de krant. Ik ben met de trein in de tram gekomen. Waar woon je dan wel? De woude bergen maar oh, Zo ver? Oh, je hebt het huis hier goed kunnen vinden. Ik heb in de doosbeurt naar de weg gevraagd. Ze hebben me ook verteld van het ongeluk. Ach, wat een ramp, hè? Je hebt het gezien. De gordijnen zijn neer. Hij ligt in de voorkamer. Mooi is de begrafenis. Dan ben ik op tijd. Wou je nog zien? Dat wou ik. Ah, nou kom erin. Zo er geen staan in de kou. En uh, weeg eens je schoen op te schrabben. Ik wil geen vuilheid om een goede vloerpunt. Dit is mijn zoon, Ekke. Dag, Ekke. Dat is oom Tjalling, Ekke. Oh? Wist u niet dat hij nog een oma had? Nee, dat wist ik niet. Hij zei dat hij geen broers of zusters had. <laughs> hij wou nooit over zijn familie praten... Oh, ik snap het. We hebben vroeger oneenigheid gehad. <totstuk> onenigheid? Geef je me geen handdek, hè? Dag, kom Charlie. Zo, jongen. Ja, het is treurig he, dat we elkaar door zo'n ramgeval moeten leren kennen. <totstuk> Wat heeft hij nou? Ah, laat het maar. Holt zeker weer naar de stal. Zit hij de halve tijd te geringen? Oversturen. Hmm. Het is compleet nacht met hem, sinds jarig die smak gemaakt heeft. Spijt me dat je zo overvalt, Maar tijd om te schrijven was er niet. Nou, oh, is niks aan te verhelpen. Ga maar mee, ik kan je jarig zien. Ik waarschuw je, je zal wel van hem schrikken. Daar lig je dus. Heer wilde vaardig. Dat je bijna niet herkent. Zo grijs ben je geworden. En nou, dat verband om je voorhoofd. Het magere kakament... Die scheve mond. Zij heeft me tenminste met je alleen gelaten. Hoe ben je aan haar gekomen? Zo vreemd en stug, zoveel jonger dan jij. Die jonger van je, dat lijkt een goede knaap. Die kan tenminste nog huilen. Bij haar schijnt er geen traan af te kunnen. Waarin nou te begrijpen waarom die vent in de dorpsbuurt me naarriep: Kijk uit met Regina, die kan heksen. Jij ook laten bij heksen, jarig. zwoegen en slaven. En geld winnen voor een jonge vrouw. En dan nou ben je van je pad en je wagen geswiept door een stomme bezoeking voor eeuwig geslagen. We zeiden me dat je die avond een borrel te veel op had. Hoe kwam je erbij jongen om jezelf vol te gieten bij zulk noodweer? Was jij nog altijd zo, zo woest en eigen gereid? Wat voor mens ben je al die jaren geweest? Waar ben jij geweest? Je ziet er zo min in schoveltjes uit. Zo gemaltreteerd door het leven. Kom ik je ogen nog maar een keer zien dan wist ik zeker dat jij het was. Jarig van de zaden, Jarig van die gruwelijke nor, Stuk gereden door je eigen paarden. Alsof het verleden terugkomt. Nou... Heb je hem gezien? Hij is wel veranderd. Dat zei ik je toch. We hebben wat doorgemaakt, hij en ik. Kan het deksel weer op de kist? Heeft hij hier in Twellemeer gewoond sinds... Uh, sinds... Sinds hij uit de bak kwam. Heeft hij je dat verteld? Hij heeft me één keer iets verteld, jawel. Hij wou nooit over het verleden spreken ik begrijpen. Jullie komen uit een weelderig nest, als ik het wel heb. Beleden geen gebrek. <laughs> Zoals die dikke boeren over hun eigen rijkdom spreken. Alsof ze er zelf vies van zijn. Er is een crisis geweest, Regina. Zal ik jou eens vertellen waar crisis geweest is? Waar ik met jarig via geleefd heb, in de Veenpolder. Waar jarig turf gegraven heeft, als hij tenminste werk had. Waar we dagenlang leefden van aardappelflut en lawaai saus... Waar we te net gekapeerd zijn toen we wilden staken voor een beter leven. Dingen waarvan jij niks weten kunt of misschien wel niks weten wil. Ik wil alles weten wat er met jou gebeurd is. Kan ik je dan in een paar woorden zeggen? Een godgeslagen rot bestaan. Hij je niet met een kind. Als ik in de veenderij niet uit schoonmaken was gegaan hadden we de moord gestoken. Maar hier ziet het er toch niet zo slecht uit. Je hebt twee op stal meen ik. Daar heb jij voor gesappeld. Daar heb ik voor geschraapt en gespaard. Honden hebben het beter. Hij wou weer boer zijn. Maar... Zat er die bij hem in. En nou ligt hij hier, in die kist. En ik moet voortaan maar zien hoe ik door de tijd kom. Jij hebt je zoon. Ik, hè? Weet je wat er gaat gebeuren? Over een paar jaar is hij volwassen. Gaat hij uit vrij, hij trouwt. Hij wil hier wonen. En waar blijf ik... Moet je er nou al over denken? Jarig is nog niet eens onder de aarde. Natuurlijk denk ik erover. Ik ben nog niet dood. Dat zie ik. Je zeker blijven eten en slapen? Als het niet te lastig is. Zoals er een kermisbed voor je opschuld in de kamer bij Jarig. Of ben je bang voor een dooie? Nee, Regina. Dat ben ik niet. Ik stok er niet... Het zal wel koud zijn vannacht. Ik heb mijn duffel nog. Dominee. Dank je, mevrouw Jardin. Ik zal zo vrij zijn. Nou, uh, kom mensen. Laat je niet noden. Hier binnen is het warm. Niet maar een koude het hard uh, Tjalling, blijf dan niet bij de deur staan. Ah, maar... oh, dat zei ik ook. Jij bent toch de broer van de overleden, hè? Ik heb wat koelen uh, <coughs> alleen. Neem vol wat er is. Hier, voor de vrouwen staan we stoken. Nou, ja, nou, ga toch ja. zitten, ja. mensen. Ja. Zal ik de koppen in schenken, Regina? Oh, alsjeblieft, je altijd op doen. En ik zet de koppen wel bij. Ga toch zitten, mensen, dan het werk maar aan ons over. Dat wil de burenplicht zo, Jarda. Wie wil er een broodje? Eh, eerst, vrouw Klaver. Oh, dom van mij. Dominee moet het maar niet kwalijk nemen. Waarom zou ik vrouw Klaver. Dagen van leed en bezoeking als deze brengen ons allemaal uit het gewone spoor. Het kan het lot toch omslaan, hè, dominee? Ja. Nog een paar dagen geleden smeet je met een melkbus of het niks was. Ik viel hem wel zwaar, beide Oh, Ik bedoel maar, zo staan we in het leven, zo maait de dood. Een diepe waarheid. De dood stemt ons altijd weer tot nadenken, niet waar? Tot diep. ...en ernstig nadenken over de broosheid van de bestaan. Ja, ja, ja, broos is het, hoor. Een waarwoord. Nadenken, moeten we. U eet niet, dominee. Oh, Wil u nog koffie? Als er voldoende is... ...het warmt door en door. Het was wel ijzig op het kerkhof. Huh? De heer heeft zijn eigen seizoenen... ...maar hij geeft ook zijn troost. Hoe is het, daar. U zit daar zo stil in een hoekje... Raten valt wel eens moeilijk, dominee. Dat kan ik me voorstellen. Voor u is dit een zware gang geweest. Een ja, zware komt helemaal uit de wouw, Geef de broodjes we nog eens door. We wisten nooit niet dat jij een broer had. Ik was ook verrast, kan ik u zeggen. Oh, nou, anders wij wel. Ja, we hoorden ervan, hoor. Ja, zo ineens maar een broer. Ja. Zijn er wel liefhebbers voor een glaasje? Oh, gelijk een glaasje. Het is er weer voor. Ja, ik het die af, Regina. Nou, geef mij de karaf maar aan, Regina. Dominee, Een bescheiden glaasje dan. Dank je, vrouw Weidema. Ben jij eigenlijk ook boer? Ja, ah, dat kun je me wel aanzien, zou ik zo zeggen. Je zou ook rentenier kunnen wezen, bedoelt jongen. Nee, ik werk nog. En uh, kinders in het bedrijf? Wietske, vraagt die man toch niet het hemd van het lijf. <laughs> ik kan me die nieuwsgierigheid van vrouw Klaver heel goed indenken. Maar er is een vraag wie er daar die mij bijvoorbeeld heel erg bezig houdt. Vraag u maar, dominee. Straks heb ik bij het graf van uw broer gebeden... en wij hebben zonder twijfel allemaal in stilte meegebeden... dat God het goed met de overledenen mogen maken. Daar ben ik u dankbaar voor, dominee. Maar als ik het zo zeggen mag, was dat gebed van mij eigenlijk wel naar je zin ik zei u dat ik er dankbaar voor ben ik zal me nader verklaren <tie> ik geloof niet Viarda dat wij en jullie je broer en jij bedoel ik van één geloof zijn dat is zo jarig Viarda is nooit bij mij of een andere voorganger ter kerken verschenen of schoon ekke hier kwam wel op Catechisatie. zijn vader liet hem dan vrij. Zijn die Wiarda's eigenlijk van huis uit niet doopsgezind? minister? Jawel, u hebt het geraden. Tenminste, mijn moeder was het. En door mijn vrouw ben ik zelf bij de vermaning gekomen. De vermaning, juist. Zo noemen de doopsgezinden hun kerk. In Sneek hebben de minister ook een vermaning. Precies. Maar bij mijn weten is jarig daar <tus> ook nooit naartoe gegaan. Hij was geen kerkmens. Een duistere zaak. Wat bedoelt u daarmee, dominee? Jaren heeft hij onder ons gewoond. Tien, twaalf. En we weten in feite niets ja, van hem. Hij was een man op zichzelf. Ja, een eenzelvige kerel. Oh, je wist niet hè, wat er in hem omging. God kent al de zijnen. Hij overziet zijn schapen. De blanke en de zwarte. U wou toch niet zeggen dat u mijn broer beschouwt als een zwart schaap? Hij was niet van de kudde. Is dat dan een misdaad, dominee? Regina, Regina. Zo opspelen tegen de dominees. Uh, zal ik hem geschenken? Mm. Mm. Mijn schoonzuster heeft gelijk. Jarig was jarig. Een mens als wij allemaal. Ik weet niet genoeg van hem af. Ik heb hem in geen jaren gezien. Maar nou is hij de rust gegaan. En rust... ...wens ik hem toe. Kom, kom, kom, kom, wat zachtjes aan. Het is hier een leedmaal. Ik praat niet over het verleden... ...al had ik er misschien reden toe. En het zou niet meer dan fatsoenlijk zijn... ...als er ook in deze kamer verder over jaren gezwegen werd. Als ik iets van hem af weet dan dit. Dat hij geen gelovig mens was... ...en dat hij gelachen zou hebben om al dit bidden en velen. Schatje. Is dat de christelijkheid van de minister? Weet is het soms christelijk wat jullie doen. Iemand met het aanroepen van de Heer in zijn graf leggen... En hem een schipscheut nageven. Blijf op de middelweg, Viarda. Dit is geen toon op een begrafenis. Ik heb oor en oog in mijn hoofd. Jullie hebben mijn broer voor een heide en zondag gehouden. Maar je eet wel zijn brood. En je drinkt wel zijn drank. Heb ik ook niet. Boeren benen we. Maar wij weten wat fatsoen is. Wat hier gebeurt, zeg ik, is tegen het fatsoen. Oh. Oh. Oh. Het spijt me, vrouw Viarda. Ik moet dit huis verlaten. De wijze vreest... ...en wijd van het kwade, maar de zot is oplopend en toornig. Ik ken er ook geen dominee. Van Jeruzalems profeten is de huigelarij uitgegaan door het gehele land. Ik hoop dat ik niet alleen ga. Ja, dat gaat u dus zeker, niet jongen Kom, weer vol. Mensen, mensen, zo even zagen, Niemand hoeft hier weg te lopen. Wij gaan. Maar eerst wil ik ook nog iets zeggen. Dat jarig Biarda een onverbetelijke heiden was, dat heeft hij nooit onder stoelen en banken gestoken. Maar dit hele nest deugt niet. Regina zit dan nou al wel zedig in het zwart en hangt de weduwe uit. Maar wij vrouwen in het dorpen weten allemaal hoe ze hier van het begin af aan de kat in het garen gesmeten hebt dat de hemel de schande van spreekt. Zo, meer zeg ik niet. Uh, het is voldoende. Voeg ik... honderdmaal voeg. Kom. Kom, oh, mijn... Je hebt me wel in dienst bewezen, Jan wie had, hè? Spijt me, Regina. Maar de waarheid moest eruit. <laughs> Eerlijk gezegd, ik gun het ze. Deed me goed wat je ze allemaal voor de voeten gooide. Zou je jou kwaad doen, Regina, hier in het meer. Misschien. <laughs> ze denken vuil van me, hè? Ik maak me niet druk, hoor. Ik heb nog kabel op zolder. Maar ik had niet gedacht, Jalling, dat je zo uit de hoek kon komen. Een je kan je niet meer krenken. Maar ik vond dat ze jaren schoffeerden in jou. En dat verdroeg je niet. Regina, jij bent toch mijn schoonzuster. Je <lacht> had je er toch wel anders voor gesteld, wat? Sloofje. Nou, <lacht> een oude kween uit het gasthuis. Ik heb wel gezien, Regina, hoe ze allemaal naar je keken: op het kerkhof en hier bij je thuis. De vrouwen net zo goed als de mannen. <lacht> maar toch weer anders, wat? Hé, hey, je bent ja. Zeg het maar, Tjalling. We zijn onder vier ogen. Wil het niet? Zo pas, schootje, verder uit je slof. Jij ja, ja. zou een man de kop verdraaien, Regina. Jou ja, ook? Ik, ik moet de frisse lucht in, Regina. Gisteravond heb je Ekker geholpen met melken. Ga dat maar weer doen. Je weet waar de melkleer hangen. Jouw soort wordt wel weer kalm onder de koeien. Jij spot met me wat? Maar je hebt gelijk. Ik ben een getrouwd man, een oude man, een man met getrouwde kinderen. Ik moet wijzer zijn. Daar is het tramhuisje. Ga maar terugrekken, het is koud. Ik heb geen last van de kou. Nou, we staan er in elk geval binnen. Jalling. Zeg op, jongen. Ik ben, uh, ik ben blij dat u hier gekomen bent. Hm. Vreemde boel, wat? Zomaar een familielid erbij. Jij een oom. Ik een neef. Mijn moeder is geloof ik ook blij. U wilt er geld lenen hè, om, een, om een winkel te beginnen. Oh, ze heeft het je dus verteld. Hm. Het is wel jammer dat de, dat de koeien en de paarden weg moeten. Maar ja... Het is te veel van mij alleen. En moeder wil niet langer. Het boerenwerk was toch nooit iets voor haar. De boer verkopen, dat is het beste. En met wat hulp van mijn kant erbij iets nieuws beginnen. Mm-hm. Mijn moeder weet hoe ze iets gedaan moet krijgen, is het niet? Kijk, ja, jouw moeder is een aparte vrouw. Apart. Dat is ze. Ik, ik, ik hou niet van haar. Mijn vader hield ook niet van haar. Dat klinkt hard, hè. Zij is hard. Als een spijker. En, en tegelijk... Nee. Nee, ik zeg het niet. Ik geloof dat ik je wel begrijp. Laat het maar slapen. Te ja, goed dan, wij hebben onze afspraak, jij en ik. Hm? Ik zal voor je rondkijken of ik een dienst voor je kan vinden zo tegen mij. Het is me allemaal goed. Nu de beste toch weggaan. Het zie je er tegenop om te verhuizen. Bij ons in de woude is het leven anders dan hier in de kleihoek. Ik wil liever hier vandaan. Nou, ik uh, moet nog voortmaken. Tot ziens, Ecken. Tot ziens, Charlie. Ah, ja, grote kerel, kop omhoog. Geloof me jonge, verdriet gaat ook voorbij. En als je nog van mening verandert wat het verhuis aangaat, ik blijf niet bij mijn moeder. Het was het elfde deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Jaar Viarda werd gespeeld door Hans Veerman. Zijn vrouw Regina door Gerry Mantel. Hun zoon Ekke door Jos Lubsen. Tjalling Viarda en zijn vrouw Reinau waren Hans Karsenbarg en Trudy Liborsan. Elke Brander was haar orizant. Wichert Weidema, vrouw Weidema, Tjomme de Boer, vrouw de Boer, Lutsen Klaver en vrouw Klaver werden gespeeld door Willy Ruis, Willy Bril, Kommer Klein, Maria Lindes, Dries Klein en Paula Major. Dominee Talma werd gespeeld door Frans Somers en Veldman door Bert van der Linde. De verteller was Teun de Vries. De muziek voor deze hoerspelserie werd gecomponeerd door Alfred Salten en uitgevoerd door het Promenadeorkest. De regie had Ad Leupler.